Drie uur. Dit is Radio 1. Met Lara Rensen en Robert Meder. Straks in Radio Olympia de tweede serie van de 500 meter voor de vrouwen. En het weer in Sochi. Ja, het is er zo warm dat de sneeuw smelt. En dat is niet zo handig als je moet skiën of uh, snowboarden. Wat betekent het voor de wedstrijden bellen we over. is het NOS Journaal met Raymond Sireen. In het noorden van Algerije is een militair transportvliegtuig neergestort. Volgens Algerijnse media zijn daarbij waarschijnlijk meer dan 100 inzittenden om het leven gekomen. Het toestel is neergestort in een bergachtig gebied in het noordoosten van het land. De mogelijke oorzaak van de crash is het slechte weer. Het toestel was een Hercules transportvliegtuig aan boord. Zouden meer dan 100 militairen en een familie hebben gezeten. Algerijnse media melden dat het vliegtuig is opgestegen in de zuidelijke stad Tamanrasset en als bestemming Constantin had in het noorden van het land. Staatssecretaris Dekker doet een beroep op scholen... om HAVO- en VWO-leerlingen nog eens de kijk- en luistertoets Engels te laten doen. Door een fout van het CITO hebben 85.000 leerlingen... te weinig tijd gehad voor de toets... doordat de pauze tussen de vragen te kort duurde. Het CITO biedt op 17 maart een herkansing aan... maar omdat het geen landelijk examen is... mogen scholen zelf beslissen of ze die ook afnemen. Het CDA vroeg de staatssecretaris alle leerlingen... die dat willen de herkansing te laten doen. Dekker kan geen garantie geven, maar hij neemt contact op met de VO-raad. Wat ik wel kan meegeven, is dat het natuurlijk niet alleen in het belang van de leerlingen is dat die cijfers een beetje goed zijn en kloppen, maar ook in het belang van de scholen zelf. De school heeft er namelijk helemaal niet bij gebaat als de leerlingen gemiddeld veel minder goed doen dan in de jaren daarvoor, omdat er iets is fout gegaan met de scholen.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 Het is de eerste keer dat beide landen samenwerken tegen de maffia. De arrestaties maken deel uit van grootschalige acties tegen een drugsroute... die loopt van Zuid-Amerika naar de haven in Calabrië. De afgelopen twee jaar deed de politie hier onderzoek naar... en kwam zo terecht bij de Italiaanse maffiaorganisatie de Drangheta... en de Gambino-familie uit New York. Tegelijkertijd voorkwam de politie de smokkel van heroïne, marihuana... en honderden kilo's cocaïne die verstopt zaten in kokosnoten en ananassen. En dan het weer. Van het westen uit bewolking en regen. Het wordt 7 tot 8 graden en het gaat stevig waaien. Morgen hetzelfde weer met in de ochtend nog wat zon... tegen de avond regen en veel wind. Volkswagen.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 Leer onzichtbaar overtuigen met Pascal van Goetem en John Favro. Ga naar denkproducties.nl Radio 1 ja. Ieder moment kan de rechter de straf vaststellen... voor neuroloog Janssen Stuur. Gaat hij horen bij ons. En rond half 4 de tweede serie natuurlijk van de 500 meter. Eerste vliegtuig crash in Algerije. NOS Radio Olympia. Met Robert Meder en Lara Rensen. Het gaat om het neerstorten van een militair vliegtuig, een transportvliegtuig. Algerijnse media spreken over meer dan 100 doden. Midden-Oosten correspondent Sander van Hoorn. Sander, wat is er gebeurd? Wat kan je vertellen? 103 doden specifiek melden die media al. Namelijk vier bemanningsleden en 99 inzittenden... van inderdaad een militair transportvliegtuig, een Hercules... die uh, vrouwen en kinderen en militairen uh, vervoerde. Uh, en ik zou dus ook helemaal niet verbaasd zijn... als blijkt dat onder die uh, 99 doden... Uh, dat daar dus inderdaad ook vrouwen en kinderen bij zitten... de familie van de militairen die vervoerd werden. Is er nog iets bekend over de oorzaak van de ramp?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 Nee, nee, het is nog onduidelijk, maar uh, wat, wat je erover hoort op dit moment... is dat uh, toch wel uh, de meeste, of uh, eigenlijk alle passagiers om het leven zijn gekomen. 99 passagiers, 4 bemanningsleden, 103 doden in een uh, Hercules C-30. Dat is een uh, militair transporttoestel met een uh, goede staat van dienst. In die zin, daar wordt al uh, 60 jaar mee gevlogen. Dus ja, daar, uh, daar gebeuren natuurlijk af en toe wel eens ongelukken mee. Je kunt je misschien herinneren, 1996, de Hercules-rampen bij Eindhoven. Dat was zo'n toestel. Maar goed, het is niet, niet een toestel dat als heel erg onbetrouwbaar of slecht uh, te boek staat. Een ongeluk is slecht weer. Dat is nu de speculatie. Eerder dan bijvoorbeeld een aanslag. Ook uh, Algerije heeft uh, te maken met uh, terrorisme, met radicale groepen. Maar dat zit toch echt veel meer naar het zuiden, tegen de grens met Libië aan... en nog verder naar het zuiden. Oké, okay, Sander van Horen was dat over het militaire vliegtuig... dat is neergestort in Algerije. Ook nog even naar het tennis in Rotterdam, Mark Brasser. Ik heb het idee dat Zeisling het niet zo zwaar heeft, of is dat schijn? Nou, Seisling speelt uh, ontzettend goed. Uh, 6-2 heeft hij zojuist de eerste set uh, binnengehaald. Ja, en zo goed als Seisling speelt, ja, zoveel zo, zo moeite heeft uh, Mikael Jusni. Ja, We hebben net even de cijfers beven. gezien van de eerste set. Nou, de Rus 15 onnodige fouten en maar 6 winners. Ja, dat zijn uh, niet echt cijfers die passen bij de statuur van een speler als uh, Mikael Jusni. En bij Seisling is dat omgedraaid. 16 winners voor uh, de Nederlander en maar 5 onnodige fouten in uh, de hele eerste set. Jusni heeft vooral heel veel moeite met het uh, binnenhalen van zijn service. Werd in die tweede set, werd die uh, twee keer gebroken. Meteen een breken in de openingsgame door een dubbele fout. En er kwam ook nog een breek bij een stand van 4-2 naar uh, 5-2. Ja, en dat was ik toch wel heel bij. zuur voor Jusni, want hij serveerde daarbij. 4-2 stond voor, dacht een ace te slaan, liep al naar het bankje, denkt van nou, ik heb er 4-3 van gemaakt, we gaan wisselen. Maar ja, toen zei Igor Sijsling: nou, wacht even, ik roep even het Hawkeye systeem in. Het Hawkeye systeem gaf Sijsling uh, gelijk. Jusni moest uh, weer terug, de game moest uitgespeeld worden en Sijsling brak in die game en hield van volgens bij een stand van 5-2 zijn eigen service kreeg daarin nog wel één breakpoint tegen Sijsling. Het eerste breakpoint past tegen voor de Nederlander in de hele eerste set. Dat geeft aan hoe goed hij serveert. Maar hij is duidelijk in controle, speelt goed, maakt weinig fouten, nee, nee, nee, nee. serveert vooral heel erg goed. 75% van zijn eerste services zijn in. Ongelooflijk hoog aantal. Ja En als die eerste service dan, dan in is, dan haalt hij ook nog eens in meer dan 80% van de gevallen haalt hij het punt binnen. Heel erg hoog rendement dus op die eerste service van Igor Sijsling. Die zoals gezegd, heel erg goed speelt. De eerste set heeft gewonnen met 6-2. 9 over 3, u luistert naar Radio Olympia. Opnieuw zorgen de Nederlandse lange baanschaatsers voor de prijzen op de winterspelen, maar in het verleden werden ook op andere onderdelen successen geboekt. Bijvoorbeeld bij het kunstrijden. Hey ja, hey ja, zet hem op. De Radio Olympia eist Art en Casey. Het schaatsarchief van Manex Colhaes. Leidraad: de fanfaren zijn zojuist vanuit het Westland van de Italiaanse over, ook in de Nederlandse huiskamers hebben geklonken. Zij hebben een naam gegeven voor de opmars van ruim 1200 atleten uit De winterspelen van 1956 in het Italiaanse Cortina d'Ampezzo waren de eerste, waarvan op de radio live verslag werd gedaan, en waar zelfs voor het eerst een eigen TV-ploeg aanwezig was. De meeste aandacht ging uit naar de twee jongste deelnemers in de Nederlandse ploeg, de tijdens de Spelen 14 jarige geworden Sjautje Dijkstra en haar 1 jaar oudere vriendin Joan Hanappel. Goedenavond dames en heren, hier is Cortina Dampezzo. En het zal u wellicht bekend zijn dat behalve de Nederlandse schaatsrijders ook twee jeugdige kunstrijders deel uitmaken van de Nederlandse equipe. Natuurlijk werden de meisjes geïnterviewd. De kerstverse tv-verslaggever Siebe van der Zee kreeg de primeur. Het eerste tv-interview met Nederlandse deelnemers aan de Olympische Winterspelen. En ik vind het bijzonder prettig dat ik ze hier allebei uh, in uh, deze geïmproviseerde studio in het stadion in Cortina uh, even mag begroeten. Het zijn Joan Haanappel en Sjaakje Dijkstra. U kent ze natuurlijk wel. We hebben ze laatst op een televisieuitzending ook gehad uit Engeland om de Richmond Trophy en anyway, wij jongens. En vertel eens, uh, jullie zijn nu al een weekje hier in Cortina. Hoe vinden jullie het hier in deze Olympische sfeer, Sjaakje? Nou, het is hier erg leuk. En dames en heren, wat ons natuurlijk ook interesseert, dat is te weten hoe oud nou eigenlijk Joan Hanapel en Sjöckje Dijkstra waren toen ze voor het eerst op de schaats kwamen. En jongens, vertel dat eens. We waren allebei zes. Allebei zes, jij? Ja. ja. In dezelfde plaats? Nee, Sjöckje woont in Amsterdam en ik in Den Haag. En dames en heren, ik geloof te mogen zeggen dat we daar dan mee uh, en daarmee beëindigen dat wij zowel Joan Haanlopel als Chalkje Dijkstra veel succes, succes toewensen hier in Cortina. En wij hopen u aanstaande donderdag daarvan uh, te laten zien hier uit het Olympisch Stadion. Ik wens u wel een goede avond, meden Joan en Chalkje. En zo ging dat dus in 1956 op tv. Al zullen weinigen het gezien hebben, want tv-toestellen waren toen nog je mogen geloven... dan heeft het meer dan een uur geduurd voordat zij en Joan meer wisten uit te brengen dan ja meneer of nee meneer. Twee dagen later mochten Schaukje en Joan op herhaling. Deze keer bij radioverslaggever Jan de Trooie. Eh, Schaukje, hoe oud ben je? Ik ben zaterdag 14 jaar geworden, meneer. Eh, eergisteren ben je 14 geworden? Nou dan, eh, ik wist dat niet, anders had ik je direct gefeliciteerd... maar alsnog onze gelukwensen. Mooi verjaarsgeschenk van je, dit bezoek aan de winter spelen. En Joan, hoe oud ben jij? Ik ben 15. En gaan jullie allebei op school? Ja, meneer, ik, ik ga privéles, HBS. Ja, ja, en ik zit op een school. Aha. En uh, hoe lang schaatsen jullie nu al? Uh, John, jij bijvoorbeeld? Ik ben begonnen toen ik zes jaar was. En Jacques? Nou, ik was zes jaar en toen begon ik te schaatsen en dan pak ik mijn been. Toen ben ik toen zeven jaar was begonnen. Nou, meisjes, het spreekt vanzelf dat wij jullie vandaag en ook in de andere dagen heel veel succes toewensen. Jullie hebben veel te leren, kunt veel ervaring opdoen tijdens deze spelen. Dat zul je ook ongetwijfeld doen. En luisteraars, vanuit Cortina, dus terug naar de studio in Hilversum. Waarop Spaak met u verder gaat ontbijten. <laughs> dat is prachtig, ja. Lang geleden, 1956, was dat radioverslaggever Jan de Trooie bij de winterspelen in Cortina dan Petso. Terug in Hilversum zijn we. Het is 13 minuten over drie. Sibel Juweliers willen we het nog even over hebben. Want uh, die gaan weer verder. Twaalf vestigingen openen morgen de deuren tot en met 1 maart. In januari werd de juweliersketen failliet verklaard. heeft u toen kunnen horen hier op Radio 1. Curator Marine Spannevis, goedemiddag. Goedemiddag. Vertel eens waarom gaan die winkels weer open? Ja, eigenlijk waarom niet? We hebben de mensen, nou. we hebben de spullen... we hebben winkels, uh, elektriciteit doet het... dus we dachten, we gaan het weer... Ja, maar goed, uh, de keten is failliet. Dat, dan hoort dat toch niet zo te gaan, of zie ik dat verkeerd? Nou, in faillissement kun je ook doordraaien, zoals het heet. Maar dan, hoe betaal je dan het personeel, bijvoorbeeld? Ja, het personeel is voor ons dan weer een geluk met ongeluk... dat wordt betaald door tot UWV. Oh, uh, Die ja. voordeling komt weliswaar weer terug in het faillissement... maar het personeel is dus al betaald. Mm -hmm. En de mensen uh, zijn blij dat ze weer mogen werken. En waar gaan de inkomsten naartoe? Die gaan in de boedel of naar de... Banken die erachter zitten die daar recht op hebben. Ja. Is dit allemaal een, een, een. met een oog ook op de doorstart eventueel? Ja, dat hoop natuurlijk wel. We zijn bezig met het doorstartproces. Daarbij gaat het niet over twaalf winkels, maar om alle 36. De partijen die daarover nadenken, zijn heel hard aan het rekenen op het ogenblik. En wij hopen ze een beetje te inspireren om mooie biedingen te doen door te laten zien dat we weer het loop naar de winkel is. Hm. Wanneer de, verwacht u daar duidelijkheid over? We hopen op één maart daarmee rond te zijn. Ik ja. zou hem even opnemen. Wie weet, belt er wel iemand om te ja, zeggen dat het ja, ja, komt. Ik heb wel onder tafel grootje. Ja. <lacht> ja. Dat doe ik ook altijd. In de media verschenen klanten van Siebel... Hè, die dierbare horloges of andere juwelen... ter reparatie hadden aangeboden. Vrezen dat ze ze niet uh, terugkregen. Um, krijgen al die mensen ringen of spullen... die ter reparatie zijn aangeboden terug? Ja, kijk, spullen van mensen zelf zijn niet eens van Siebel, die zijn van de mensen. Dus die moeten naar hen terug. Ja. Dus er is een van de grote voorleven van die twaalf winkels. We gaan die reparatiespullen via die winkels weer teruggeven aan de mensen. Nou gebeurt dat tot en met 1 maart, hè? Want ja, wat, dat is natuurlijk ook wat, wat, wat gaat er dan daarna gebeuren ja, met de keten? Met de In de ideale wereld hebben we per 1 maart een doorstart. En dan gaan alle winkels weer open. Kan ook een gedeelte van de keten zijn. Hm. Ik heb nog een Siebel cadeaukaart. Ja, dan moet je helemaal naar de winkel. Mooi, oké, okay, dus dat kan. Mensen die cadeaukaarten ja, hebben, dat... Uh... Nee, ik zal het even uitleggen. Kijk, cadeaukaarten zijn technisch gezien een faillissement gewoon een vordering. En als je nu moet zeggen, zijn die niks waard. Maar om consumenten tegemoet te moeten komen, hebben we nu besloten dat ze hun bonnen cadeaukaarten gewoon mogen inruilen in de winkel. En daarmee de helft van hun aankoop betalen. Dus eigenlijk hebben ze dan hun volledige waarde weer terug. Dus met alle mensen met cadeaukaarten adviseer ik, ga heel snel je... Cadeaubonnen omzetten in echte goederen. Goed, dank u wel. Curator Marinus Spannenwis was dat over uh, de Julius juliusketensiebel. Dan naar Almelo. Daar uh, hoort oud-neuroloog Janse Steur, weet nog wel van het medisch spectrum twente, zijn straf. Um, de rechter was al begonnen met het voorlezen van de redeneringen achter het vonnis. Uh, het gaat natuurlijk om het opzettelijk stellen van foute diagnoses bij zijn patiëntenverslaggever: Roel Pauw, die is bij de rechtbank in Almelo. Welke straf heeft de rechter opgelegd gekregen, Roel? Uh, Janssen Steur moet drie jaar de gevangenis in... als het uh, aan de rechtbank in Almelo uh, uh, ligt. Hij kan natuurlijk nog in hoger beroep. Het openbaar ministerie zou dat trouwens ook nog kunnen... want hij had zes jaar geëist. Maar drie jaar gevangenisstraf... dat is een, een, een flinke dauw voor uh, deze oud-neuroloog. En wat waren de argumenten? De argumenten zijn dat Janssen Stuur willens en wetens op de koop toe heeft genomen. dat hij mensen, zijn patiënten, geschaad heeft door verkeerde diagnoses te stellen. Er kwam een hele reeks uh, patiënten voorbij. Uh, die hadden stuk voor stuk de diagnose Alzheimer gekregen. en dat was gebaseerd op heel gebrekkige onderzoekjes die hij had gedaan. Nou, vervolgens heeft hij uh, die patiënten jarenlang volgestopt met uh, medicijnen. en uh, nou ja, dat ging er vrij pittig aan toe. Hij zei bijvoorbeeld, als jij die medicijnen niet neemt... dan ben je binnen twee jaar dement. Dus uh, die patiënten voelden zich eigenlijk behoorlijk onder druk gezet. Twijfelden ook niet aan de deskundigheid van uh, Janssen Steur... want hij was een uh, gerenommeerd uh, neuroloog. Dus waarom zou je daaraan twijfelen? En uh, Janssen Steur heeft daarmee op de koop toegenomen... dat hij uh, die patiënten lichamelijk en geestelijk uh, letsel heeft toegebracht. En dat jarenlang. Was Janssen Steur aanwezig? Heeft hij... Die een reactie laten zien op zijn gezicht? Nee, hij zat er uh, onverstoorbaar bij. Hij uh, was er wel, uh, zoals hij trouwens uh, de afgelopen zittingen er altijd was. Heel, heel correct en keurig. Hij heeft nu natuurlijk niet de gelegenheid gehad om uh, er iets over te zeggen. Hij zat uh, stilletjes het vonnis uh, uh, van de rechter uh, aan te horen. En ik denk dat hij... Uh, dat hij uh, zich nog eens even flink achter zijn oor gaat krabben hoe het zo ver heeft kunnen komen. Want daar verbaast iedereen zich natuurlijk over. Hè? Een, ja. een, een vooraanstaand neuroloog die zo ongelooflijk de mist in is gegaan. En er waren ongetwijfeld ook een paar van zijn patiënten. Was er oud-patiënten bij? Hebben die uh, gereageerd? Uh, nog niet. Uh, de, de uitspraak is net klaar, dus uh, zometeen komen ze naar buiten. Ik geloof dat ze nog even in conclave gaan met uh, Ime Drost, hun, uh, hun vertegenwoordiger, de, de, de man die deze zaak uh, aangezwengeld heeft, de uh, letselschade deskundige. Die heeft er uiteindelijk voor gezorgd, samen met uh, de media, dat het uh, tot een proces uh, is gekomen, überhaupt. Goed, nou, dan horen we ook nog wel of er nog een hoger beroep komt. Eventueel Roel Pauw. Zodra er meer reacties zijn, horen we het graag van je. Radio Olympia. LOS Margot Boer eindigde op de eerste 500 meter, dus als vijfde... heeft u eerder kunnen horen hier bij Radio Olympia. Uh, ze was daarbij uh, daarmee de beste Nederlandse. Bert Maalring praat met haar coach, Marianne Timmer. Ja, Marianne Timmer, ben je tevreden na deze eerste omloop? Nou ja, in ieder geval de kop is eraf. En ze heeft een solide 500 meter gereden. Um, er zit gewoon wat meer in. Maar uh, ja, ik denk dat het lekker is dat de kop eraf is. Want het is, ja, het is zo spannend, uh, zo'n 500 meter. Ja. En is dan die eerste, die eerste race die je dan rijdt, vooral zaak ja, om niet al te veel te verliezen. Vooral ook vanwege die spanning? Nou ja, kijk, uh, je hoopt op, op nog een keer een 37-6. Want Harder heeft ze ook nog niet gereden natuurlijk op een laaglandbaan. Maar uh, ja, 77 is gewoon een hele nette stabiele race. Maar er moet gewoon... Een fractie vanaf nog. En uh, ja, alleen dan heb je kans. Dus wij gaan ons nu voorbereiden. Alles of niks. Ja, want dat moet om het podium te halen. Hè. Het verschil met de nummer drie. Uh, Mago is het vijfde. Het verschil met de nummer drie is 1900. ste Waar zou die winst te boeken zijn volgens jou? Nou ja, er zaten nog een paar schoonheidsfoutjes in de, in de race. Dus ja, maar go is een vorm. Dus wat dat betreft uh, ja is het zaak dat ze zometeen een vlekkeloze race gaat rijden. Ja, goed. Dan hoef je nog maar één keer boven jezelf uit te stijgen. En die anderen moeten ook nog een stabiele race rijden. Nou ja, het zou een keer lekker zijn als hij aan de goede kant gaat vallen. Ja, dat is zeker waar. Ze is vaak vierde geworden. Ze zei vooraf ook van, ik wil deze regen eigenlijk benaderen vanuit passie. Ik wil niet te veel nadenken over dat het de spelers zijn. Ik wil hem vanuit passie rijden. Lukt dat, denk je? Heb je dat idee? Ja, zeker. Zij is wel uh, heel erg uh, gegroeid. Uh, toch ook in, in de focus, en ja, in de mentale beleving. En... Uh, ja, daarom zou het juist ook zo mooi zijn dat, uh, ja, dat ze met een medaille naar huis gaat. Spannende ja, uren opkomst. Wat, wat ga je nu doen? Ga je nog een beetje op haar inpraten? Wat is, wat is, hoe krijg je haar in optima forma aan de start van de tweede omloop? Nou, we gaan de eerste eventjes uh, even ontspannen en dan langzamerhand gaan we weer opbouwen en wat praten erover en dan uh, ja, we zorgen dat zij uh, zich uh, ja, goed voelt en klaar is voor de, voor de tweede, tweede ronde. En de Loting zal zo komen, dus dan is het uh, ook even makkelijker praten. Ja, en die Ronde Loting is er. Sebastian Timmerman. Wie schaatst tegen wie in de tweede ronde? Ja, het is ronde? een uh, Nederlands onderrondje in uh, de dertiende rit. Want uh, daarin gaat Margot Boer het namelijk opnemen... tegen uh, Laurine van Riesen. Dat gaat dus op basis van uh, het klassement van uh, de eerste 500 meter. En dan hangt het er vanaf wie er binnen is gestart in die eerste serie... en wie er allemaal in de buitenbaan is gestart. En daardoor uh, komen dus nu twee Nederlandse vrouwen strakjes tegen elkaar in actie... wat normaal niet mag op de Spelen... mag dan wel in zo'n tweede serie op de 500 meter Boer... Dus tegen Van Riesen. In de derde rit de nummer vijf Boer tegen de nummer veertien Van Riesen. De rit daarvoor rijdt Lotte van Beek, die een goede tijd reed in de eerste serie. Vijftiende werd daarmee. Met haar 38-67 neemt het in de twaalfde rit op tegen Carolina Erbanova. En Marit Leenstra rijdt in de zevende rit. Zij rijdt dus voor dit wel tegen Eidova. Dertiende rit is Boer Van Riesen. Veertiende rit Richardson Cholowinski. Dat zijn de nummers vier. Richardson en de nummer twaalf Cholowinski tegen elkaar. Vijftiende 13e rit Zhang tegen Jenny Wolf. Voorlaatste rit Olga Vatkulina Die tweede werd in de eerste serie tegen nou Kordaira. En in de laatste rit rijdt Sangwa de Olympisch kampioene van vier jaar geleden... tegen de nummer zes tegen Bai Bang. Het viel dus op dat in de eerste serie uh, steeds de dame... die in de buitenbaan startte en in de binnenbaan finishte... dus duidelijk sneller was dan andersom, zeg maar. Vandaar dus dat Boer al in de dertiende rit rijdt... en Sangwa de titelverdediger, in de laatste... De rit tegen Beijing Wang. En nogmaals gezegd, 1500ste van een seconde. Zo groot is dat verschil helemaal niet. Dat Sangwali heeft tegen de thuisfavoriete Olga Fatkouline. Andrea Nuits, gewoon behoor tegen Van Riezen. Die gaat dus niets aan Van Riezen hebben, denk ik? Uh, in principe niet. Nee, ze zal de eigen race moeten rijden. En ja, soms is het misschien alleen maar beter. Hè. Kun je je concentreren op hetgeen wat je zelf moet doen... en laat je je niet gek maken door, door een ander... Ja, goed. Als je naar de rest van de loting kijkt... zijn er dan ritten bij die er voor jou uitspringen? Dat je denkt van nou, daar verheug ik nou, me wel het, op. Het was natuurlijk ja, leuk geweest hè, als Lee tegen Vatculina had gereden. Zit in dit geval dicht dichtst bij elkaar. Dan krijg je echt een spectaculaire race. Uh, ja, laatste rit is ook leuk. Alleen uh, het, hè, Lee tegen Wang. Alleen Wang vond ik ietsje tegenvallen. Uh, goed, misschien dat ze het nu uh, goed kan maken. Dat het wel een mooie rit wordt. Mm -hmm. We horen Marianne Timmer net zeggen... we gaan even praten over de race. Uh, wat, wat speelt er zich nu af bij, bij de vrouwen? Uh, wordt er veel op ze ingepraat? Of worden ze juist met rust gelaten? Nou, dat is denk ik ook iedereen verschillend. Uh, ik denk dat Mar Margot wel iemand is... die wel even uh, he, een uitlaatklep wil hebben. En daar is Marianne denk ik heel goed, uh, goed in. Om het goed aan te horen... en er weer opnieuw klaar te maken voor de volgende race... Want ja, wat, wat, wat ik Marian net al hoorde zeggen... Euh, ja, ze heeft nog nooit harder gereden dan een 37.6 op een, een, een laaglandbaan. Mm -hmm. En ik, ik denk, ja, wil uh, Margot op het podium komen... dan zal ze harder moeten rijden... dan dat ze ooit op een laaglandbaan gereden mm. heeft. Uh, dus die moet echt aan de bak. Wat ik opmerkelijk vond trouwens, sorry uh, Robert... is de start van uh, Margot Boer... er uh, viel me op dat ze pas heel laat naar beneden gaat. Nou is ze natuurlijk ook al heel lang. Uh, is dat heel typerend voor haar? Nou, dat heeft ze zich misschien wel eigen gemaakt. Het is ook een soort bescherming. Als je heel snel inzakt, moet je ook heel lang stilstaan. Als je iets langer wacht met naar beneden zakken... dan let de scheidsrechter of de starter in dit geval... wie het laatst stilstaat, dan gaan eigenlijk hè, die twee, drie tellen pas in. Mm -hmm. Dus ja, dat is ook een soort tactiek. Waarom doen ze niet eigenlijk gewoon nummer één tegen nummer twee... en nummer drie tegen nummer vier... Nee, ze moeten natuurlijk, je wordt twee keer de 500 meter gereden. Omdat er altijd, he, altijd oh, je een je keer een in de binnenbaan natuurlijk. en een keer ja. in de buitenbaan gereden moet worden. Ja. Ja, en dan kan het soms niet anders. Ja, duidelijk. Goed, um, het ging goed met uh, Zeisling in de eerste set. Tegen Jusni. toch ook niet de eerste de beste? De uh, tweede set nee, gaat ook goed, hè, geloof ik. Ja, de tweede set gaat heel goed, Robert. Er zijn uh, vijf games gespeeld. En uh, Miguel Yushni, die haalt uh, zojuist pas zijn eerste game in deze tweede set binnen. En uh, ja, dat betekent dus dat uh, Igor Sijsling op een uh, 4-1 voorsprong staat in de tweede set. De eerste set heeft hij al met uh, 6-2 gewonnen. Ja, ik, ik vraag me af, kan het uh, vanaf mijn positie moeilijk inschatten... maar wat er aan de hand is met uh, Miguel Yuschny. Want dit, dit is niet de Miguel Yuschny die we kennen. Hij speelt zeker niet als een uh, ja, voormalig winnaar, als een voormalig top 10 speler en als de huidige nummer 15 van de wereld. Zijn, zijn foutenlast zit al boven de, de, de 20, meer dan 20 onnodige fouten. Ja, hij is gebroken al twee keer in deze tweede set. In de eerste set verloor hij ook al twee keer zijn service. Dus het ziet er allemaal niet zo heel erg goed uit bij Mikel Er Moet wel bijgezegd worden dat Igor Seisling nog steeds geweldig speelt. Heel goed in zijn eigen service games. Die haalt hij makkelijk binnen. Hij maakt veel returns. Hij dwingt Mikel Juschny echt tot het spelen van, van de punten in, in de service game van de Rus. Die heeft Heel veel moeite om die games binnen te halen. Nou, het is hem in deze tweede set dus net pas voor de eerste keer gelukt. Maar het ziet er heel erg goed uit voor Igor Seisling. Ja, dan kijk ik toch al even naar de tweede ronde. En dat ziet er ook wel gunstig uit voor de Nederlander. Want als hij dit wint, dan speelt hij in de volgende ronde tegen Michael Berer. Dat is een Duitser uit het kwalificatietoernooi. Die won gisteren van Jesse Houta Galung. Nou, ik zou eerder, zei eerder in deze uitzending al... dat, dat, Berrer, dat Jesse Houta Galung dat eigenlijk had moeten winnen. Uh, ja, en als Houta Galung daarvan zou moeten kunnen winnen, dan moet Igor Sijsling daar helemaal van kunnen winnen. Dus het ziet er goed uit voor de Nederlander. Eerste set gewonnen met 6-2. Hij leidt nu met 4-1. Gaat zelf serveren. Ja, en als het helemaal gaat zoals het... in de wedstrijd gaat, uh, wordt het op 5-1. Ja, hij speelt een gewonnen wedstrijd. Nou, dat is een mooie prestatie van Igor Sijsling. We houden het in de gaten daar in Rotterdam. En dat geldt ook voor de weersverwachtingen voor Sochi. Want die zijn niet gunstig. Volgens de laatste berichten wordt er regen voorspeld. En aan het eind van de week gaan de temperaturen ook omhoog... Dat zijn natuurlijk zorgelijke berichten. Kan ik mij voorstellen voor Marcel Lozen... Marketingmanager bij de Internationale Ski-Federatie. Meneer Lozen, goedemiddag. Goedemiddag. Een goede avond voor u. Kan ik mij voorstellen? Ja, klopt. Ja, half zeven. Die, weers, die weersverwachtingen. Geeft dat u slapeloze nachten of valt het wel mee? Nee, dat valt wel mee. We zijn natuurlijk gewend met een buitensport... om om te gaan met weersomstandigheden die soms gunstig, soms heel fijn... En soms wat minder gunstig zijn. En uh, daar zijn we zeker voor geëquipeerd. Mm. Hoe equipeert u zich daarvoor? <laughs> nou goed, wij bereiden ons natuurlijk voor. En uh, dat betekent uh, dat uh, de internationale Stiefregeling met, in, met de organisatie, die 214, goede afspraken maakt over wat voor materialen er aan de start nodig moeten zijn. Uh, hoe de preparaties van de pistes moeten gebeuren. Mm -hmm. uh, en dat. Dat doen we allemaal in, uh, ver, ver vooruit. En um, dat is gepland. En nu, natuurlijk, als je een beetje meer zicht hebt op de feitelijke weersverwachtingen. dan kun je daar wat specifieker op ingaan. Maar en ik... uh, nou goed, als het wat warmer wordt. dan weet je dat je wat weer met, uh, met, met zout moet gaan werken. En um, nou, dan, uh, dan gaan we dat doen. Maar, maar eventjes, je kunt toch niet zo heel veel doen als er, als er papje ligt? Of vergis ik me? Nee, maar dan zijn we natuurlijk al te laat. Hè. Het is uh, niet zo dat. Uh, uh, het is geen toeristenpiste die uh, kapotgeschiet is door duizenden mensen. We praten hier over elitesport. Met in dit geval bij de HALP vandaag 40 atleten. Uh, de HALP is uitstekend geprepareerd. De basis is prima. Maar uh, ja, als het dan wat warmer wordt... dan moeten we de fine-tuning uh, goed maken. Uh, en die laatste fine-tuning zijn we uitstekend op voorbereid. En uh, dat gaat allemaal, uh, allemaal lukken. Dat is uh, vanochtend ook gelukt. We hebben daar hard uh, aan moeten werken. Uh, vanochtend uh, is er een, een team ook van de alpine kant van de Vies naar de te gegaan. Ze hebben daar een hulp verleend, expertise over uh, Wat heeft u gedaan uh, daar? Nou, heel simpel. We hebben de pijp gereden met twee cats aan een, aan een touw, om het zo maar even te zeggen... zodat er de druk gereguleerd kan worden... We hebben zout gestrooid zodat het, uh, de sneeuw wat beter bindt en harder wordt. Oh, dat, door zout? Ik, ik heb het geleerd dat, ja. dat door zout het waterig wordt, juist, maar dat is dus Ach, niet zo. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, dat werkt juist heel goed. Uh, de combinatie met water, sneeuw en zout maakt de, de boer heel erg uh, haast. Mm -hmm. En uh, we hebben nu een uitstekende halfpijp. Uh, en we hebben net uh, de kwalificatie achter de rug. Ze dus maken ons nu ook voor uh, de semifinale. En daarna een, uh, een mooie finale. Maar meneer Lozen, als het nou warm water gaat regelen... want de temperatuur gaat echt behoorlijk omhoog, hebben wij begrepen. Zijn er dan onderdelen die gevaar gaan lopen? Uh, nee, dat denk ik niet. Uh, ik denk dat we voor alle omstandigheden wel oplossingen weten te vinden. Uh, dat zijn we in de wulpbeke ook uh, gewend. En uh, dat lukt ons hier ons uh, vast ook wel. Overigens, ik weet niet precies waar jullie de weerberichten vandaan hebben... maar uh, voorlopig is het uh, nog zo dat uh, op de hoogte waar we hier zitten... en dat is uh, varieert een beetje van... 500 meter voor skispringen, 1500 meter voor, of 1000 meter voor, voor uh, snowboards, en 1500 tot 2200 meter voor alpine. Uh, dat daar de temperaturen nog redelijk meevallen. Dat we gewoon over na in de nacht nog uh, vorst hebben. Ja, maar wij begrijpen wel dat het, uh, op donderdag de temperaturen echt omhoog gaan. Ook boven de 2500 meter. Dus dan zou het kunnen gaan door. Ja, dat, dat, zou, goed kunnen. dat uh -huh. zou goed kunnen. We nemen dat uh, dag voor dag. We kijken dat goed aan. En nemen we dan de maatregelen die we moeten nemen. En ja goed, dan, dan, dan, zien we, dan, ja, dan nemen we de juiste maatregelen en dan kijken we ver we daarmee komen. Goed. Nog steeds een goed idee om de Spelen in Sochi te houden? Ja hoor, uh, er zijn best wel wat negatieve berichten gegaan. Maar wij mogen niet lagen. We hebben een uitstekende start gehad met fantastisch mooie wedstrijden En zowel ski als snowboards. We hebben een fantastisch goede wedstrijden gehad en mogels. De afdaling is uh, uitstekend verlopen. Gisteren hebben we de combinatie dames gehad... Uh, waar er geen klagen was over uh, de omstandigheden. Marcel een marketingmanager bij de Internationale Ski-Federatie. Dank u wel. Eén minuut over half drie. We gaan naar het uh, NS-Radio 1. Raymond Oud-neuroloog Ernst Jans Stuur moet drie jaar de cel in...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 iWorks is onder meer bekend van televisieprogramma's... als de Nationale IQ-test, dansen op het IJs en Flikke Maastricht. Formats van iWorks worden uitgezonden in 50 landen... en het bedrijf was in 2012 goed voor een omzet van 250 miljoen euro. En dat waren de hoofdpunten. Het... Voordat wij naar de verkeersinformatie gaan... Nee, oké. Okay, ja. Ja, ik dacht het was met in ja, Rotterdam. Ik moet Dennis weer wachten. Nou, weet je wat, Dennis, ja. mooi? Vertel dan maar even gauw waar de files staan. Nou, als ze er staan. Ja, ik kan het heel kort houden hoor. Want er staat er maar één. Op de A2 vanuit België richting Maastricht. Tussen Gronsveld en Maastricht. Drie kilometer. Goed, daar gaan we nu. NOS Radio Olympia. Naar Mark Brasser. Matchpoints ja, heb nog ik begrepen, he, Mark. <laughs> uh, nu inderdaad uh, het matchpoint voor uh, Igor Seisling. 6-2 uh, in de eerste set uh, oh, uh, voor uh, de 15. Nederlander. Uh, Tegen Mikael Juschny, 5-2 staat hij voor. En 40-15 uh, in de tweede set. En dat betekent dat uh, de Nederlander twee matchpoints heeft. Wordt nog even aangemoedigd door het uh, Nederlands publiek. Ja, ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat Jus niet helemaal uh, fit is. Ik denk dat hij wat, wat onder de leden heeft. Hij speelt ook ja, met een ingetapte uh, rechter elleboog. Daar zit van dat, uh, van dat uh, kino, uh, kinotape omheen. Nou, dat doen spelers ook nog wel eens uit voorzorg. Ik heb niet het idee dat het een blessure is. Hij slaat nu wel een, uh, een mooie passing in de rust. Maar dat zal uh, uitstel van uh, executie zijn. Ik denk, ja, misschien is hij uh, wat grieperig. We zagen net zojuist even een, een, een shot van, van zijn aanhang. Z zijn coach, Boris Sopkin zit daar. Die coach waar hij al heel lang mee samenwerkt. Zijn vrouw zit daar ook. Ja, Ze keken bij allebei heel ja, teleurgesteld. De handen aan het hoofd. Beetje, nou keken ze naar beneden. Zo van ja, dit gaat er niet meer goed komen. Maar goed, dat uh, wisten ze misschien al na die eerste set waarin hij uh, niet uh, heel erg goed speelde. Nou, Hij overleeft wel uh, twee matchpoints nog. Dat doet hij dan uh, weer wel. Mikael Jusni Hij wil uh, voorlopig nog uh, niet uh, opgeven. Hij vecht uh, tot het uiterste. Dat is uh, mooi om te zien. Maar dat hij deze wedstrijd uh, niet meer gaat winnen, dat is uh, wel uh, duidelijk. Seisling heeft uh, goed gespeeld. Heeft de drukker opgehouden. Heeft heel erg weinig fouten gemaakt. Heeft vooral heel erg weinig weggegeven. Terwijl de Nederlander na een goede eerste service opnieuw op matchpoint komt. zijn derde matchpoint dus. En hij heeft het vooral Joesny in, in de servicegames van de Russen ontzettend moeilijk gemaakt. Door heel erg sterk te retourneren. Matchpoint 3 dus voor Igor Sijsling. Goede eerste service. De return van Joesny gaat uit. En het vingertje van Igor Sijsling gaat naar de tribune. Ongetwijfeld naar zijn coach Michel Koning. Een clean overwinning van Igor. Igor Sijsling, 6-2 en 6-2. Ja, en dan mag je toch zeggen dat op dag 2 van het ABN AMRO World Tennis Tournament er een, een verrassing is. Want Mikkel Juschny, de nummer 7 van de plaatsingslijst, de nummer 15 van de wereld, oud winnaar, wordt hier ja, afgedroogd, kun je zeggen, door Igor Sijsling. Mooie overwinning van de Amsterdammer, 6-2 en 6-2. Het is dus Igor Sijsling en niet Mikael Juschny die afdruipt, die al van de baan is, terwijl Igor Zijsling nog een feestje viert. Het is dus Igor Sijsling die doorgaat naar de tweede ronde van het ABN AMRO. Toernooi in Rotterdam. Ja. Jawel, Mark Brasser vanuit Rotterdam. Het is uh, vijf minuten over half vier. In de Eerste Kamer wordt gedebatteerd over de jeugdwet, over het plan om de uitvoering van de jeugdzorg over te hevelen naar de gemeente. En er is veel over te doen, heeft u ook kunnen horen in Radio Olympia, bijvoorbeeld uh, deze week. Vooral vanuit de hulpverlening is daar veel en felle kritiek op. Marcel Bril volgt het debat uh, voor de NOS. Marcel, we werden... Uh, heel kritische vragen verwacht voor staatssecretaris Van Rijn. Is die verwachting uitgekomen? Jazeker, iedereen die aan het woord is gekomen heeft heel veel vragen. Laten we maar direct gaan luisteren naar de GroenLinks-vertegenwoordiger... senator Ganzenvoort. Uh, hij maakte aan het begin van zijn termijn uh, gebruik... om te verwijzen naar een ander debat, het actuele debat... dat over een uurtje begint over de positie van uh, Ronald Plasterk. Maar hij vroeg toch ook echt wel aandacht voor dit onderwerp. Misschien is de grootste politieke opwinding vandaag elders in Den Haag te vinden. Maar ik durf al te zeggen dat de belangrijkste politieke beslissing in het debat hier valt. We hebben het over een complete stelselverandering van de zorg voor onze meest kwetsbare kinderen en jongeren. Tijd en ruimte om te oefenen met het nieuwe stelsel is er niet. En het is nog niet vreemd dat ouders, behandelaars, zorginstellingen en gemeenten zich druk maken over deze wet. Grote zorgen hebben. Krijgt hun kind straks nog wel de zorg die zij of hij nodig heeft? Kunnen gemeenten hun taken wel waarmaken... als ze we te weinig budget of te weinig regie krijgen? Terecht te vragen... Daar is mijn fractie dus ook nog niet uit. Het zal echt van dit debat en van toezeggingen van de regering afhangen... hoe onze stem uitvalt. Ja, kritische vragen dus vanuit de GroenLinks-fractie. Maar ook de PvdA- en coalitiefractie heeft veel vragen. Bijvoorbeeld als het gaat om uh, de jeugd-GGZ. Daar is veel over te doen geweest. De partij uh, die in de coalitie zit wil dat uh, het voor de gemeente... een verplichting wordt dat deze jongeren ook echt wel de juiste zorg krijgen. Nou, ja, mevrouw Beuving die wil eerst garantie is dat het ook echt zo is, voordat ze in zal stemmen. Want niet iedereen is het erover eens dat het ook daadwerkelijk gaat lukken. Veel ouders en professionals in de jeugd-GGZ hebben niet het vertrouwen... dat gemeenten deze verplichting naar behoren zullen nakomen. En dat hangt mogelijk samen met de angst voor een bedwetige en zwaar bezuinigende overheid die wil demedicaliseren en ontzorgen.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 Nee, schrik niet, want het is een geluid dat hij al heel erg lang uh, hoort. Ook in de Tweede Kamer. En ja, hij uh, heeft daarnaar geluisterd, heeft erover nagedacht... hoe hij de Eerste Kamer tevreden zou kunnen stellen. Nou, hij moet dus echt heel veel mensen gerust gaan stellen. Wellicht hier en daar nog een toezegging doen. Bijvoorbeeld dat hij het echt heus wel in de gaten allemaal gaat houden... de komende jaren. Als er problemen ontstaan, als gemeenten moeite hebben... om deze wet uit te gaan voeren, dat hij dan wellicht bij gaat springen. Maar goed, zo ver is het nog niet. Want Van Rijn is op dit moment aan het luisteren. En zal later vandaag vanavond gaan antwoorden. Marcel Bril was dat vanuit Den Haag. En wij wachten natuurlijk op de Nederlandse onderrondje. Onder andere tussen Boer en Van Riesen bij de 500 meter vrouwen. Ondertussen wordt er al hier geschaatst. Maar de echte groten zijn nog niet bezig. Dus daar wachten we op. En straks dus Boer en Van Riesen in de dertiende rit. You gotta flow. Like a river, heading the same way far. Platenbak van mijn dochter van Velsen en oh, Baby ik Get denk, High. Je gaat weer naar nee, mijn nee, platenkast, nee, nee, nee, maar gelukkig nee, niet twaalf minuten over half vier. Ruim vijfduizend mensen die in uh, sociale werkplaatsen werken, hebben in Den Haag gedemonstreerd vandaag tegen de plannen van staatssecretaris Kleinsma. Dat zij wilde bijstand, de sociale werkvoorziening en de waarjong samenvoegen in één wet en ze wil bezuinigen. De mensen van de sociale werkplaats zijn bang hun baan te verliezen... en met minder geld rond te moeten komen. Peter Blok was bij de demonstratie. Actie! Actie! Actie! Actie! actie, actie, actie want beste actie, mensen, actie. jullie hebben recht op duidelijkheid. Yeah. Yeah. Ja. Waarom bent u zo boos? Ja, we willen werk zo lang mogelijk houden. Bovendien hebben ze ook nog de pensioenleeftijd omhoog geschoven naar 67 jaren. Vindt u het gemeen? Heerlijk gemeen. En altijd deelt die uh, zwakste uh, groepen. Het mag niet doorgaan. Inderdaad niet. Waarom bent u zo boos? Uh, Wij moeten uh, bezuinigen, dat is echt niet leuk meer. Bent u bang dat u uw baan kwijtraakt? Ja, tuurlijk, ik ga echt niet achter de graan zitten hoor. Gelijk even. Het u. kabinet kan mij daar boven. En Martijn uh, voor een ander kabinet? Ja, want tijd voor een ander kabinet. net. We gaan het niet doen. We een het niet om een gaan bijdrage te leveren aan de Nederlandse economie. Nou, helder. van Noem me dan maar goed in die oren. Mevrouw Kleinsma, wat kan u nog voor ze doen? Mensen die nu in het SW-bedrijf aan de slag zijn, die houden gewoon hun oude rechten. Dat is echt belangrijk om te zeggen. De mensen die nu in de jong zitten en voor de mensen die nu in een SW-bedrijf zitten, die komen niet onder die participatiewet en die komen dus op die manier niet onder het bijstandsregime. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te vertellen. Ja, want ze maken zich zorgen. Ze denken we raken ons werk kwijt, ons geld kwijt. Ja, voor de huidige SW'ers is dat niet aan de orde en dat geldt ook voor uh, de wijnjongens. Maar u bezuinigt er ook op? Jazeker. Zij zeggen lekker makkelijk de kwetsbare groepen pakken. Nou, als er nou toch iets is wat ik niet wil, is het gewoon even lekker makkelijk de kwetsbare groepen pakken. Daar ben ik absoluut niet van. Ik vind het een groot goed dat we bij het Sociaal Akkoord ervoor hebben gezorgd met z'n allen. Dat er 125.000 extra plekken komen voor mensen met een beperking. Voor mensen die niet helemaal zelfstandig hun eigen minimumloon kunnen verdienen. En, en als ik nou toch ergens voor knok in mijn politieke leven. Dan is het juist voor die mensen. Corrie van Brenk van Advocabo FNV. Uh, ja, duizenden mensen uit de sociale werkplaats zijn hier. Ze maken zich grote zorgen. Ja, zij maken zich zorgen over hun werk. Over of ze de rest van hun leven nog koopkracht krijgen. En over hun pensioen. Ja, Staatssecretaris Kleinsma zegt, dat valt allemaal wel mee voor deze mensen. Ja, maar dat staat nergens op papier. Maar we hebben het nu zwart op wit, we hebben het in beeld, dus we zullen eraan houden. Maar ze doet geen enkele toezegging over centen. En ze doet ook geen enkele toezegging over de pensioenvoorziening als deze mensen ophouden met werken. Ja, dus u gelooft er niet in? Ik uh, geloof het pas als ik het zie. En tot nu toe zien we bij de uitwerking van de plannen dat deze mensen steeds de dupe worden. En als er geen duidelijkheid komt, dan gaan we actie voeren. Klinkt echt als een actiebijeenkomst. Verslag uh, was dat van Peter Blok vanuit Den Haag. We gaan weer even naar de Adler Arena. Naar Sebastiaan en, uh, en Paulien. Uh, ik hoor veel lawaai, dus dat moet er een in zijn in de baan. Ja, Katarina Lobisheva die hier eigenlijk Top. niet meer had mogen rijden. En uh, nu wel met 39.04 de snelste tijd in de tweede serie uh, neerzet. Haar cap gelijk afdoet En dan zien we de lange, donkere manen van Lobisheva meteen tevoorschijn komen. Maar ze had hier eigenlijk niet mogen rijden. Was in die eerste serie duidelijk twee keer uh, veel te vroeg weg. Maar bij die tweede keer, uh, de starter die uh, drukte het, uh, het uh, hendeltje van het startpistool. De trekker uh, niet ver genoeg in waardoor er wel een uh, flits zichtbaar was, maar geen geluid hoorbaar was. Ja, en daarna had hij zijn fluitje ook niet helemaal goed bij de hand om daarop te blazen. Dus dat was de reden dat Lobisheva uiteindelijk net als Hong Zhang... die dus ook heel snel reed, uh, maar wel netjes keurig op tijd vertrok... Uh, uh, gewoon door mocht rijden en omdat dus eigenlijk de fout meer bij de starter lag... dan bij de schaatster zelf... Uh, besloot de scheidsrechters om Jekaterina uh, Lobisheva toch in het toernooi te laten. Geluk, geluk, geluk voor haar dus. Ze reed trouwens geen beste tijd er in die eerste serie. Het is dus een wereldrecord rijden. Dan, uh... Ja, ja, precies. Dan, dan, dan heb je de pop aan het dansen. Ja. Nu 39.20 in de eerste serie. En aan goede start in de tweede serie. 16 honderdste van een seconde sneller. Nog één rit, rit 6 met Kim en Rold. En dan krijgen we Marit Leenster in de baan. Ja, toch wel weer opmerkelijk dat ze er dan toch bij is in die tweede rit. Ja, nee, ik denk een goede Andrea. beslissing. Kijk, uh, als dat een, een, een fout van de starter is... dan kan zij, dan, daar, dan kan zij daar niks aan doen. Dus ja. dan is dat ook prima zo. Maar, maar, maar het heeft de... wel meegespeeld uh, in haar rit natuurlijk. Haar eerste rit. Want zij hield even in, begrijp ik. Ja, maar goed, ja, zij zal zelf misschien ook wel in de gaten gehad hebben... van nou, ik ben iets te vroeg weg... Mm. Um, dus dan wacht je eigenlijk op het moment van nou komt er nog wel iets. Een, een, he, nog een startschot of uh, nog een fluitje. Dus ja, dat is toch een soort hapering. En hoor je dat niet, dan, dan ga je toch weg, want dan moet je het afmaken. Heb je het ooit bij de hand gehad? Eh, nee, zelf niet. Nee. Dat, het, uh, dat het fout ging dus niet? Nee, maar, nee ik was maar... zelf niet iemand die gauw een uh, valse start maakte. Nee. Die start sowieso. Um, was jij een lage starter? Of, uh, want je ziet verschillende manieren. Hè? Uh, we hebben het daar gisteren ook uitgebreid ja. bij de mannen nee, over gehad. Het had. was traditioneel op de... starter. <laughs> dus niet de handen op het ijs. Nee. Nee. Nee. Heb je het wel eens geprobeerd of overwogen nee. om zo te starten? Nee, nee? Dus, in mijn tijd is het op een gegeven moment uh, geïntroduceerd. En heel veel hebben dat nagelaat. Het is ook, het is ook een beetje je uitproberen van jezelf in, in hoeverre sta je daar comfortabel in mm. en denk je zelf dat je sneller weg bent. Hoe lastig is die, is die start? Want je moet echt helemaal stilstaan. Je bent niet helemaal in balans natuurlijk op die twee nee. ijzers. Nee, sowieso is dat heel lastig. Er is ook heel veel trainen. Uh, uh, ja, en je weet gewoon, bij een start moet je stilstaan. Dus dat, dat, dat moet ook in jou. Natuurlijk de zenuwen spelen ook door je hoofd. Hè. Zeker op zo'n toernooi. Dan hè, kunnen van de zenuwen kun je wat gaan bewegen. Maar door het gewoon heel veel doen, heel veel trainen, ja, mm -hmm. je, je weet gewoon, je moet stilstaan. Dan gaan we gaan weer naar Sebastiaan Timmerman. Zijn er al uh, Nederlandse in aantocht? Ja, Marit Leenstra staat al uh, in de wedstrijdbaan, nog een beetje halverwege de bocht. En glijdt nu langzaam naar de startlijn toe. Daarnet uh, allemaal hectiek op het middenterrein en een hoop nervositeit rondom Marit Leenstra. Pauline, wat ja, was er allemaal nou allemaal aan de hand? Je had het dat, in de gaten. Dat was zeven minuten geleden, ongeveer stapt het ijs op. en. Uh, je zag het een beetje onrust, want ze had haar pak, was, was uit de pak gescheurd bij de, bij de, uh, bij de schouder. Je moet, die pak zijn strak, die wil je vast aanheizen. En ze trokken hem kapot eigenlijk. En uh, dus nog was een gat, dus er moest heel snel een nieuw pak gericht worden. Meestal nemen die als schaatser ook mee op middenterrein. Dus het was even snel, uh, schaatsen uit, of uh, pak weer uit, ander pak aan. En ze is even in de pak gehezen. En uh, nu staat ze helemaal klaar aan de start om haar tweede 500 meter te rijden. Maar het, het zal, ja, uiteraard uh, zorgt dat dus voor extra nervositeit. Uh, nou ja, het is een understatement. Dat is geen lekkere voorbereiding op je Nee, nee, dat is niet lekker. Dat is even behoorlijk stress, uh, stressvol. zeker als dus je. Maar jij had ik, dus uh, altijd een, een standaard een reservepak bij je? Ja, ja, die stopte ik altijd. Want je weet gewoon nooit wat er kan gebeuren. En uh, ik had ook dat mijn reserveeis is uh, zeker bij belangrijke wedstrijden... ook gewoon mee naar het middenterrein. Dat als ze kapot ging, dat, dat er snel uh, gehandeld kon worden. Maar goed, je moet het ook we loslaten en dan even gelijk voorbereiden op de, op de wedstrijd. Eens kijken of uh, Marit Leenstra dat gelukt is... in dat uh, nou ja, dus reservepak uh, ontwikkeld natuurlijk. Speciaal voor deze Olympische Spelen. Door een van de grootste pakkenleveranciers. Trouwens dezelfde pak als waar de Russen in rijden. In dit geval dus de Russinnen. En Leenstra is in één keer goed weg. Neemt het in deze tweede, tweede serie op. Tegen Yekaterina Aidova. Leenstra reed 39 03 Aidova was een honderdste langzamer in de eerste serie. 21ste en 22ste werden ze... En Leenstra opent in 10.82. Overmorgen dus de 1000 meter. Dus is het interessant om te kijken hoe het gaat met rondje van Leenstra. Maar je ziet wel ook aan de mimiek in het lichaam... dat, uh, de, dat, dat het niet echt een, een sprinter van uh, origine is, Marit Leenstra. Geen 500 meter specialisten. Via de binnenbocht probeert ze bij Eindhoven te komen. Ze rijdt er bijna naast, naast de Kazachs. En dan moet ze het in die laatste meters afmaken. 38.69 is de snelste tijd uit de tweede serie. En daar komt Leenstra net niet aan. 38.70. Ze is een honderdste uh, langza uh, uh, langzamer dan rood. Maar Marit Levenstra is wel veel sneller dan uh, dat ze in de eerste serie was. En dus gaat ze aan de leiding in het algemeen klassementje. En dit zag er ook beter uit, ja. Paulien, tenminste qua tijd... Dan in de eerste het serie. Was, het was veel beter. Je zag ook dat ze agressief die binnenbocht inreed. En, uh, en gewoon oh, goed. God, wat het is was agressief veel meer nou, agressief Je moet dan de tweede na de eerste bocht. Dan moet je dat rechte stuk moet je pakken om, uh, om te versnellen. En dan heb je iemand die zie je een beetje zo schuin voor je. En uh, dan komt ze al bijna nou ja, redelijk eh, dichterbij richting die bocht. En dan kan ze hem heel hard uh, doortrekken. En het was veel meer raak en uh, veel meer. Uh, ja, dat ze de kracht in het ijs kwijt konden. En dat resulteert dan ook in een veel betere tijd... en een snellere rondetijd. Dus uh, vaak, en dat zien we eigenlijk wel aan de tijden die er nu, nu gereden zijn... zijn bijna allemaal sneller. En dat kan het ijs zijn, maar ik denk ook al vaak... de eerste afstand, zo'n eerste sprintafstand... zit spanning op, um, dan is de kop eraf. En dan kan je vaak wat losser de tweede afstand rijden. Gelukkig heeft het gedoe met het pak dus uh, niet al te veel invloed gehad. Zo leek het althans op het rijden van Marit Leenstra. 38-70 voor haar tweede... Voorlopig in de tweede serie, maar wel de beste als je de eerste... en de tweede 500 meters bij elkaar optelt. We hebben zeven ritten gehad, nog uh, twee ritten te gaan... en dan gaan we het ijs weer verzorgen. Ja, het zal een schrikken zijn als je uit je pak uh, scheurt, Andrea, en uit. Heb je wel eens gehad dat je veter bijvoorbeeld los uh, uh, ja. trok... Bijvoorbeeld dat die brak of zoiets? Ja, dergelijks? Heb wel, ja, heb ik ook wel eens gehad. Nou, een veter maak je echt op het laatste moment uh, vast, hè? Maar een pak, uh, ja, je houdt er geen rekening mee, maar... Uh, je kan hem ook eerder aantrekken uh -huh. hè, en zorgen dat dat goed zit. En dan nog even bij wijsprang een rondje lopen. Want zij had hem waarschijnlijk voor de helft aan, kan ik mij voorstellen. Ja, ja, dan trek je hem aan. Maar het pak zit tegenwoordig zo, zo strak... dat het ook niet lekker zit, dat je hem echt op het laatste moment uh, aanzet. Want hoe hij is je, gemaakt hij zit... om in de schaatshouding oh, te ja, zitten. Joh, en rechtop, rechtop zit is niet prettig niet, in dat niet prettig. En daarom trek je hem op het laatste moment aan uh, ja, met, met dit risico. Hmm. Had jij reservespullen bij je? Van alles, je schaatsen op, op, het, op het middenterrein? Nou, ik, Wat Pauline net zei, ik nam mijn ijzers mee naar het middenterrein. Ik liet ze in de kleedkamer. Uh, maar je zorgt wel dat je reservemateriaal mee hebt. Zeker als, het, als, het niet, uh, als je het niet voor hand hebt. Als, dus de, nu is het Olympisch dorp redelijk dichtbij. Maar mm. je zal ja. het voor de hand nodig hebben dat iemand het helemaal daar moet gaan halen. Omdat je het niet bij je hebt. Dus ja, dan ben je, dat je te op het laat. Er ja. zat dus uh, drie tiende verschil tussen rit 2 uh, en rit 1. Veel sneller die tweede. Heb jij daar ook een verklaring voor, net als Pauline. Uh, ja, misschien zijn het toch een beetje, uh, is het toch een beetje nervositeit geweest. Ik vond haar nu ook inderdaad lossen en beter bewegen... Nou ja, dat resulteert dan inderdaad gelijk in de snellere tijd. Ja, over dat we in de hele serie kunnen zien dat iedereen zoveel harder rijdt. Dat, dat moeten we afwachten, dat zou leuk zijn aan het einde. Mm -hmm. Het is toch vaak ook voor, als je uh, meegaat in de top, lijkt mij, uh, lastig om juist die tweede te rijden. Want dan komt het er echt op aan. Uh, want ik hoorde net Paulien zeggen dat, uh, nou ja, misschien dan voor uh, Leenstra dat het fijn is om die eerste te gehad te hebben... en daarna ga je ontspannen rijden. Maar als je echt die de top meedraait... kan ik me voorstellen dat het, dan wordt het anders. andersom is. Hè? Ja, dan, dan is het anders, want dan gaat het erom. He, uh, de, ja, de eerste is... Uh, ja, ik, ik moet zeggen dat ik zelf nooit een verschil had... bij de eerste en de tweede. Uh, het is natuurlijk afhankelijk van wat je op de eerste gedaan hebt... hoe mm. je er dan vervolgens voor staat... in hoeverre dat een bepaalde nervositeit met zich meeneemt. Uh, maar als je met de eerste meedoet, dan, dan is de eerste net zo belangrijk als de tweede. En dan maakt dat niet zoveel uit. Nou, dat kan je ook vertrouwen geven, bijvoorbeeld als die eerste heel erg goed is. Dat je dat vertrouwen ja. weer meeneemt naar de tweede. Nou, ja, absoluut. Maar dan nog moet je heel scherp staan en ja, hetzelfde als de eerste. In hoeverre is die uh, met name die tweede 500 goed voor haar duizend? Om het, he, qua vertrouwen bijvoorbeeld. Want ze, ze gleed echt, hoorde ik ook Paulien zeggen... veel beter in die tweede. Ja, nou ik dat kan je inderdaad... meenemen naar de duizend misschien. Ja, het idee dat haar heupbeweging beter was... en dat is heel belangrijk voor zo'n duizend meter... dat er vanuit één slag gewoon heel veel snelheid komt. En dat is wat ze heel goed kan trainen in het, in het rondje, in het volle rondje. En dat is natuurlijk lekkerder als je dat op een 500 meter afsluit... met echt een goed rondje, dan dat je de eerste alleen hebt. Mm -hmm. Ik zie ze dus ook allemaal rare bewegingen maken op dat middenterrein... Uh zakken ze helemaal door uh, de benen, als een soort kikker. En dan uh, duwen ze dat uit elkaar. Wat, wat, wat, wat, wat ja, doen jullie nee, bijna? Ik zag eigenlijk... gisteren bij de heren ook. Ja, nee, met zeg maar, met sprint maak je hele lange slagen. Dus je moet heel veel ruimte hebben in die liezen mm. om die slagen te maken. En dat moet je oprekken, zodat je, dat het goed warm is, dat het, het goed lang is. Dat je veel uh, ruimte hebt in je, in je heupen. Want de, ja, daar moet je kracht en je, en je lengte uitkomen. Dus als je een blessure krijgt uh, als gaatser, als sprinter... heb je hem ook vaak in je liesen? Heel vaak je wel. Ja? Heb ja, je, je dat gehad? Uh, heb het wel eens gehad. Niet heel ernstig. Maar ja, het, het komt gewoon wel eens voor dat je net te ver gaat. Of dat je niet warm genoeg bent. Of dat, uh, dat je een, een, een hoge spanningsboog hebt. Dus dat je, dat je veel getraind hebt. Dan, ja, dan, dan heb je dat wel eens. Zijn dat ook typische blessures voor sprinters? Korte afstanden? Ja, het, dat gebeurt wel uh, meer, ja. Ja. Hm. Goed, Sebastian in de Adler Arena. Uh, we zitten tegen de dweilaan geloof ik. Die gaat uh, zo beginnen. De uh, ijsmachines die komen al uh, achteruit gereden uit uh, de katacomben van het stadion. Uit hun garage, zeg maar. Dan gaat dadelijk de boarding open. En dan komen ze gedrieën trouwens. Drie ijsmachines hier in de Adler Arena. Ze laten niets aan het toeval over. Tegenstelling tot vier jaar geleden toen er eentje stuk ging. In Vancouver komen ze het ijs op om de baan te verzorgen. In de wetenschap dat Miyako Sumiyoshi uit Japan... zojuist de snelste tijd in de tweede serie heeft gereden. 38-62. En ook aan de leiding gaat in het algemeen klassement. Angelina Golikova uit Rusland staat tweede. Marit Leenstra staat derde. Er komen nog acht ritten. Marit Leenstra staat dus nu derde. Betekent dat ze sowieso in de top 20 gaat eindigen... van deze Olympische 500 meter. En ik denk dat dat voor Marit Leenstra... gewoon een hele nette prestatie is. Na dit wel krijgen we nog Lotte van Beek... in de twaalfde rit in actie. In de derde, dertiende rit... het Hollandse onderhondje, het Nederlandse onderhondje... Margot Boer, Laurine van Riesen... daarna Richardson, Sjolowinski... Zang tegen Wolf, Fat tegen Cordaira. En in de laatste rit sang wa tegen Beijing bang Dat allemaal vanaf 19 minuten over 4 Nederlandse tijd. En dan gaan we eens kijken of sang wa voor de tweede keer op rij... Olympisch kampioen kan worden. En wat Margot Boer gaat doen. Nog nooit stond er een Nederlandse vrouw op het podium... van een Olympische 500 meter. Wel werd Nederland drie keer vierde... in de historie. Boer werd dat vier jaar geleden nog in Vancouver. Kan ze nu een medaille veroveren straks op de 500 meter bij de vrouwen. Ja, natuurlijk ook de ontknoping zo langzaam aan in Den Haag aan het Binnenhof NOS Radio Olympia. En dan heb ik het natuurlijk over minister Plasterk die vandaag een zwaar debat te wachten staat. Wij houden dat in de gaten.